Op de Waddenzee wordt gezocht naar twee vermiste kitesurfers. Zes reddingsboten van de KNRM zijn opgeroepen... en speuren het gebied tussen Harlingen en Vlieland af. De kitesurfers zouden vanmiddag uit Harlingen zijn vertrokken... voor een tocht naar Vlieland, maar kwamen uit op Tessel. Daarna zouden ze alsnog naar Vlieland zijn vertrokken. De KNRM in Harlingen zegt dat mogelijk ook een gewone server wordt vermist. In het centrum van Utrecht is een zeehond gevonden. Het dier zwom in de oude gracht. Hij is uit het water gehaald en ligt nu in een hondenbench op een politiebureau. Later gaat hij naar de zeehondenopvang in Stellendam, waar hij zal worden onderzocht. Het is een raadsel hoe de zeehond in de Utrechtse gracht terecht is gekomen. Ajax en AZ hebben zich allebei geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ajax speelde zijn returnwedstrijd in Tsjechië 0-0 tegen gelijk tegen Jablonec. AZ won thuis met 2-0 van Astra uit Roemenië. Dat was in beide gevallen genoeg voor plaatsing. De loting voor de groepsfase van de Europa League is morgen. Vandaag werd al gelood voor de Champions League. Daarin is PSV ingedeeld in groep B. Samen met Manchester United, CSK Moskou en VFL Wolfsburg. Het weer geleidelijk wordt het overal droog, minima vannacht rond 15 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook nog een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, inmiddels aangeschoven. De eerste beller. <laughs> de eerste beller. Ja. <laughs> uh, inmiddels aangeschoven ah. hier. Het is gezellig druk in de studio. Uh, Orno Rilshoff, die, die zit er al een tijdje. En, en daarnaast ook uh, mijn collega Willem Bruis. Willem, jongen. Ja. Jij hebt nog een aantal uurtjes voor de boeg, hè? Ah, een paar, jongen. Een stuk of zeven. stuk of zeven, ja. Nou, eigenlijk acht, want je zit er nu al. Ja, ik nu dus. al, ja. Maar weet je, ja. Er zijn, ja. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk hoor, dat je dat allemaal zo lang volhoudt. Maar jij bent een diehard als het gaat om nachtdiensten, toch? Ja, nou ja, onder meer. Kijk, Ik heb het geheim gevonden om 48 om uur in één dag te stappen. Oké, okay. hey Willem, wat ga je straks allemaal voor de luisteraars uh, laten horen? Want hoe is het idee eigenlijk ontstaan om daar een hele nacht reggae muziek te gaan spelen? Ja. Nou ja, weet je, dit is niet mijn eerste nacht natuurlijk. Hè? Uh -huh. dus, uh, je bedenkt gewoon allerlei thema's eigenlijk. Nou, ik bedenk ze eigenlijk niet zelf. Kijk, ik, ik kijk naar wat de luisteraar wil. En, ja. uh, het is niet zo dat ik zeg van, nou, goh, dat vind ik wel leuk. Uh -huh. uh, ik, ik ga zo'n nachtje doen, nee. <laughs> zo werk ik dat niet. Dat, uh, want dan ben, je, dan ben je met twee uurtjes, drie uurtjes, dan ben je klaar in principe. Uh -huh. hè? Want, uh -huh. want uh, dan ga je voor jezelf draaien. Dat ja. heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook niet doen. Nou, vertel, wat, hoe, hoe is dat allemaal tot stand gekomen dan? Nou ja, uh, er was eens dus heel lang geleden in Efteling, in het Sprookjesbos. Ja. En uh, <laughs> <Aou>! <laughs> Nee, kijk, hoe, hoe, hoe, hoe begon dat? Uh, sommige mensen denken, oh god, alweer dat verhaal. Maar nou, Dat geeft niet. Ik zal het ik zal samenvatten eventjes in, in, in een paar zinnen dan. Mm -hmm. Um, ik mocht ooit een proefwaartszending doen. En dat was in, in de maand maart, dit jaar. Ja. En, um, nou ja, dat, dat sloeg wel aan. En, dat is ook s'nachts, hè, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, oh. nee. Mijn proefwaartszending, dat, dat heb ik gedaan met, uh, met uh, iemand... Uh, die is eigenlijk hoog aangeschreven bij CFM. Ik noem geen namen, want ik bedoel Charles Duif. <laughs> en uh, die heeft tegen mij gezegd van... oké, okay, ja, uh, proefuitzending is goed, dan deel ik. En dan komt-ie, app en vloed in tweeën. Dus ik mocht dan het tweede gedeelte doen. Oh ja, jij, jij, jij hebt de vloed. Ik had de vloed. Duif, het water stond me tot aan de en oksels. Ja. En daar stond in de app. En daar stond absoluut in de app met droge pootjes. Ja, ik was, ik, ik was aan de wat lopen <laughs> ja, het watlopen eigenlijk. Ja, even. wat klodderen. Je ja. Ja, kent toch wel die uh, Jehovah getuige die ging watlopen, Willem? Je, weet je dat mopje? Is dat in Nederland of in België? Nou, die even, nou het, is wel, het is wel tussen app en vloed. Die oh, twee versies en... ook. Ja, die hebben twee nee, versies. Maar vertel het nee, even mij zo. Vertel nee, me Er was, was een Jehovah getuige en die ging, die ging watlopen. Ja. En die was uh, met de gids erbij en zo, hè. maar op een gegeven moment zegt die gids, zwaar met een heel groepje, mm -hmm. uh, uh, dames en heren we gaan terug, want uh, ik kijk op mijn klokje en volgens uh, de berekeningen hebben we over een uurtje hebben we hoog water en dan moeten we zorgen dat we terug zijn, want anders dan uh, komen we in problemen, zeker mensen die niet zwemmen kunnen. Nou kon die hoofdgetuige toevallig niet zwemmen, dus dat was uh, een probleem. Ja. Maar wat zei die hoofdgetuige? Ik ga helemaal niet terug, ik loop door. Want Jehovah is bij me. Dus mij zal niets gebeuren. Ja. Hoe zei die gids? Nou, u moet het, de zeging u, open. Het is uw eigen verantwoording. Als u door wil lopen, het is levensgevaarlijk. Want uh, het water zal hoger komen als uw lengte. Dus als u niet zwemmen kan, dan heeft u een probleem. Ja. Ik heb geen probleem, zei die hoofdgetuige. Want Jehovah is bij me en ik, ik geniet volkomen bescherming. Ja. Dus de Jehova liep door... Op een gegeven moment, ja hoor, het water kwam al tot aan zijn, uh, ja, zijn heupen, zeg maar. En uh, komt er een man met een bootje voorbij en die zegt van... Uh, kom nou aan boord, man, want uh, straks dan uh, is het water nog hoger. En ik weet niet of je zwemmen kan, maar als je niet kan zwemmen... Ja, dan heb je echt een probleem, want dan ga je verdrinken. Ja. Nee, zegt die overgetuige. Uh, je hova is bij mij, dus mij zal niets overkomen. Nou, man met het bootje er weer vandoor. Die overgetuige liep door ja hoor. het water al tot aan... Uh, ja, zijn nek zeg maar. Hij kon nog net zo met zijn kin boven het water uit. Kom weer dat bootje langs. Kom nou aan boord man, kom nou aan boord. Je kan meevaren. Ja. Ik breng je naar de kant. Ik zal je redden. Nee, zegt die overgetuige. Jehova is bij me. Mij zou niets gebeuren. Nou, dan gaat een kwartiertje overheen. En ja hoor, die overgetuige die verzuipt. Die komt boven bij jehova. En, je en die zegt tegen jehova, nou, wat je me nou flikt. Ik heb, ik heb mijn hele... Een groot deel van mijn leven heb ik langs de deur gelopen... met wachttorens en, en uh, allerlei blaadjes. In mijn voeten tussen de om, de deur. Ja, om, om, om uw woord te verkondigen. En u laat me zo verzuipen. Zegt je over, je moet niet zeuren, man. Ik heb, ik heb twee keer een bootje langs gestuurd. Hier gaan wij problemen mee rijden. Hier gaan wij problemen met rijden. Problemen wel, met rijden. Nee, joh, natuurlijk niet. <lacht> Zelfs mensen die uh, streng gelovig zijn... kunnen dit mopje wel maar... Zeker Lia, die kan het zeker wel waarderen. Die is ook dood. Te Piet Veerman en de Cats Lia. Ja, Silla Black toen ze nog leefde, die uh, zong ooit een nummer speciaal voor u, It's for You, zong ze. Dat is een nummer van Lennon en McCartney en dat heeft ze opgenomen in de 60e jaren. Speciaal geschreven voor Silla Black. Get you and love.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 Met je Silla Black was dat met It's For You. Ja, ook uh, helaas ons ontvallen de afgelopen maand geloof ik hè, Silla Black. Ja. Uh, die had een hele aparte stem vond ik toch wel. Die, die herkende je overal uh, als er een aantal zangeressen, als je die voorbij hoorde komen op de radio en Silla Black zat tussen, dan wist ik altijd precies, dat is Silla Black. Maar wat zo uitzonderlijk was aan, aan, aan haar stem, als je goed luistert naar haar manier van zingen, mm -hmm. er zit een accent in. Een accent? Een accent, ja. ja je bedoelt een, een beetje Cockney of zo? Ja, ja zo, zo, zo, zoals ik praat zeg maar zo zingt zij. Ja. <lacht> oh jee. Hoezo? Ja, hoezo? Meen je dat nou echt, willen? Ja, dat meen ik echt, ja. Oh. ja ik, ik hoor dat gelijk natuurlijk. Ik, Jij bedoel, hoort, uh, ja. ik, ik, ik spreek vloeibaar Engels met een accent. Dat is, geen, Engels. Dat is geen, geen enkel punt, jongen. Dat is, nee, dat is geweldig. Uh, uh, die gast van jou, Willem, is die nou al gearriveerd? Of? Zullen we hem toch maar eens even gaan bellen? We gaan hem eens even bellen, wat dacht ja. je ervan? Ja, dat lijkt me een heel goed plan, want ik bedoel, dat kan toch niet? Nee. Je, je, je spreekt elf uur af en hoe laat is het nu? Het, kwart... is, het is nu kwart over elf geweest? Ja. Ja. Kwart over half. Kwart over ja, dat zijn ah. achterhoekse tijden. Jij kent dat niet? Nee. Oh, oh, oh. Ah. Twins kwartiertje, ook nog van rood? Ja, we oh, no, kunnen wel. Je moet niet vergeten, Willem is al old and wise. wise. Oh, ja. ook wel eens Ellen. En ze noemen hem ook wel eens Ellen. Ja. As far as my eyes can see There are shadows approaching me Van die Alan Parsons Project. Maar dit was natuurlijk zanger Colin Blundstone. die verantwoordelijk was voor Alden Wise. Willem, ja. Ik geloof toch. Uh, ik begin een ernstig vermoeden te krijgen. dat Kras. voor jou toch. Uh, inmiddels de studio is binnengedrongen. Nee, ik heb hem nu aan de telefoon. Kijk oh. even de kijkers thuis. Ah, kijk. Ik, ik heb maar de telefoon. Hey, nou, hey, en, hebt, uh, oh. hij, gaat nog, hij gaat nog al een keer. Hij staat helemaal verkeerd. Hij staat op. Uh, op Sloterdijk uh... Oh, hij heeft vertraging. Ik weet niet of die vertraging heb, eh, uh, eh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, geen idee. Uh, wat een, no. wat een nou, de ellende is, is er nog op Nou, ik zal eventjes in uh, even met hem praten en uh, ik zal hem zo wel even op de speaker zetten. En dan uh, kun je even meeluisteren. Ja, is, is, goed, ja? is goed, ja, ja. Oké, Miss fan, you're too late. You're one minute too late. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah. Too late. No matter where you go, no matter what you do, if you don't have love now, you got nothing at all. Because remember, love can't it all, love can't everything. Oké, okay, I will pick you up then. See you in 20 minutes. Bye. <laughs> ja, nou lekker, waar, waar stond hij in de, in de hal bij, bij de doelen bij Rotterdam ofzo? Nou, of ik zo? weet het, die man die, die heeft tegenwoordig... Kijk, je hebt mensen die hebben een gitaarkoffer bij zich... maar je hebt ook mensen die hebben, een, een, vooral muzikanten uit, uit Jamaica... die hebben een kliko bij zich. Ja, oh, uh, hij komt uit Jamaica. Hij komt uit, Jamaica, uit Kingston. Ja, die man die, die, die heeft een, een vlucht achter de rug van... Uh, ja... Want hij heeft dan de schreeuw van, jo jo, jo, jo, jo, maar het is gewoon van die armen en het is nog warm, zeg maar. <laughs> maar, uh, maar hij heeft onderweg, nou, nee, ik haal hem straks wel even op, Kom komt goed. Willem, uh, dit, dit wordt toch een culturele nacht, hè, hoop ik, hè? Ik, uh, ik, ik denk het wel, Ik N uh, Niet alleen maar met mensen die staan te gillen door, door, een, door een iPhone of zo, hè? Dat, dat, is toch, dat hoop ik toch niet. Op Sloterdijk, hè, want dat is dat, dat, heel Sloterdijk straks vol. Ja, dat is wel weer zo. Maar ja, we hebben gelukkig van over water, dus... dijk. wat kan je gebeuren? Wat kan anders gebeuren? Ja. Hey, ik heb nog wel weer een verzoekje. Ja, een verzoekje? Ja, Frank Duval. It seems to be uh, a dream. Oh. A dream, sorry. Ja, er staat hier dream. Uh, ja, op, dat is de Franse versie, dat kan kloppen. <laughs> ja, ja. Maar, uh, nou, we gaan hem draaien. We gaan ervan genieten. En ik draai hem speciaal voor Marius van Buringen en Lidien Alders. In Denia. of time. Ik meneer heel, heel vaak naar Mark Noffler, naar de Dire Straits geluisterd. Hij is wel door geïnspireerd, dat klopt wel. Ja, name het nummer Brothers in Arms, wat jullie al terecht ja, net ja, uh, ja. zeiden. Het ja, heeft een beetje te zweer. He? Ja, ja. Frank Duval, ik, ik werd erop, uh, mijn aandacht werd erop gevestigd dankzij Marius van Buren in uh, Denia. Ik draaide hem ja. ook voor Marius en natuurlijk ook voor Lidwin. Ik hoop dat jullie er beide van hebben genoten. Er uh, is hier iets speciaals. We zijn een beetje droevig luisteraars, dat moet ik u een beetje uitleggen. Uh, sommige mensen krijgen de wind van voren... wij krijgen de wind vanaf zee... En, en die molens ook die ze daar willen neerzetten... ze willen namelijk een grote hoeveelheid windmolens neerzetten... een wind, windmolenpark... Uh, willen ze hier zien, ja... maar zeg maar heel dicht op de kust... Ja. Zodat als vanaf Scheveningen, he? helemaal zo uh, ja, van, uh, hier als, uh, ja, als er een omwalt ja. en je legt op strand... dan krijg je er een en je hars dus... Zo, ja, het zal niet zo heel zo, scheelen misschien... zo dicht <laughs> bij de kust... maar de, er zijn een veel mensen... Uh, waaronder ik zelf... Ik heb al een petitie getekend. Uh, die zijn er gewoon niet mee eens dat die windmolens hier komen. Ze mogen wel windmolens neerzetten, maar. Verder dat, in de zee? Ja, dat moet dan een beetje verderop in zee. En ergens bij Amuiden, daar schijnt wel een, een goede locatie beschikbaar te zijn. En het schijnt allemaal niet meer te kosten. Wat ik me heb laten vertellen hoor. Ik weet het. Maar ja, krijg je ik dan weet... weer niet de Aamuiden naar? Uh, weer. Uh... Nee, die, Aamuides, die worden niet naar, joh. <lacht> ben Die Uimuiden zijn niet naar. <lacht> Uh, nee, maar uh, even zonder gekheid op een stokje. Willem, want, want jij bent betrokken bij het protestproject. Om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, betrokken, betrokken. Um... Ja, Willem, e geef het nou maar toe. Oké, oké, oké, oké, zeg het nou maar eerlijk aan de leusdraad. Ah, jij ja. bent gewoon betrokken ja, bij God het onder project. <laughs> nou, ik maak er een, een, een deel uit, een deeltje van uit, hè, want ja. anders zijn we de ketting. En, uh... Zoals een hele hoop mensen wel gezien hebben, en gezien hebben ook op Facebook, is dat Robert op het strand. Ja. Tussen uh, Talassa en. Uh, even kijken, die andere tent ook alweer. Nou, in ieder geval voor Talassa. Ja. En neem ik wel dat die andere tent, die ben ik op het moment zo van aan mijn hoofd, joh. Ja, als je is... één tent moet noemen, dan moet je nog. Nee, andere nee, ook ja, dat is zo. Dat nou, daar is een soort paal in de, de branding. horizon. In de branding. Is Whatever. Wat? Ja. Ja dus dat gebeurt eigenlijk, want ik zie dat, ik heb dat op op foto's gezien zeg maar. Ja. Maar uh, uh, ja, dat zand daar zo. Als je als je daar, uh, als ik daar vroeger een, een bergje schepte en de zee kwam eraan, dan was het weg dat bergje. Nou, de hoe schepje dat... de schepje, ben je nog steeds kwijt, hè? Ja, precies. Dan, dan heb ik nieuws voor je. Het is er weer. Het is er weer. Nee, ja. Maar, hoe hebben ze dat daar uh, dusdanig geplaatst? Nou, ze hebben een constructie uh, gemaakt. Ja. Uh, dat vroeg ik me af. Hoe ja, zit het? Ze daar? hebben de verdering. Uh, de, dus alles op rust, zeg maar. Dat is, dat is gewoon ingegraven, zeg maar. Ja. Is dat een beton? Of? Nee, volgens mij was dat. Uh, is dat gewoon, gewoon een hele grote metalen buis of zo. Ik weet het ook niet precies, want. Mm -hmm. Ik moet het ook van de foto's doen, natuurlijk. Ja. Um, en toen ik wel ga kijken, wat zat hij al in de grond? Dus ja, ik, ik kon het eigenlijk al niet meer zien. Maar het is in ieder geval een hele stevige constructie. Ja. Dat moet ook wel, want anders lazen ze dat ding om, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En nou, uh, staat daar bovenop staat een, een uh, behoorlijke pijp, mast. Een ja. vrij brede massa. Het lijkt wel een vakwerkmast. Is het niet helemaal, maar wel de constructie. Het is dus vrij stevig allemaal, met de, op een plateau. Ja. Um, nou gaan de deelnemers, ze gaan er zes uur per persoon gaan ze opzetten. Op dat plateau. Op dat plateau. Ja, en, want, uh, is dat nog een klein beetje comfortabel, of, of is het echt afleggen die zes uur? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat je meer last hebt. Nou, je, je kan er een goede uh, lichtstoel uh, bij wijze van spreken, kan je er uh, plaatsen, hoor. Oh, ik heb okay. het vanavond gezien op uh, Hart van Nederland, was het ook, uh, een oh? uitzending. Oh. Ja, ja, ja, ja. Hadden ze veel dus uh, ja. Je, je wordt dit, beroemd. Uh, je wordt zo direct beroemd. Als <laughs> je daar gaat zitten, dan word je gewoon beroemd. Nee nee nee, nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga er zitten met een balkje voor mijn ogen. Ik was gewoon niet herkend. <laughs> Maar het, het, het leuke ervan is dat als je goed kijkt en als je goed hebt opgelet op hart van Nederland, heb je in de voorkant ja. heb je daar cijferskennis zien staan. Cijfers. cijfers? Ja, en de hele van, van boven naar beneden, die nummers. 20, ja. ja. 30. Uh... Maar heb je, heb je gezien wat het inhoudt? Nee. Nee, nee, nee. Dat heeft niks te nee. maken met nieuw Amsterdam Pijl of zo. Dat nee. Is, nee, dat zijn het aantal handtekeningen die gehaald worden. Ja, ja. ja. Hoe meer er Ja, dat klopt. 10.000, of, ja, of zo? Hoe meer dat de, Binnenkomen aan handtekeningen. Mm -hmm. Hoe hoger dat plateau gaat. Oh. Oh, Oké. Okay. En degene ja. die dus als laatste erop moet, ben jij. Nee, ik niet. Nee, oh. nee, nee, nee. Kom, Daar kom ik zo op. Ja. Uh, degene die als dus laatste het op moet niet. en het is uh, dat er 50.000 handtekeningen gehaald zijn. Die mm -hmm. heeft dan het geluk dat het plateau helemaal bovenin zit. Ja. Anders kun je nog naar de voeten krijgen of zo? Nou, nee, dat nee, dat niet. Maar willem, leg jij nou eens langzaam in blokletters uit aan de luisteraars waarom de persoon die dan op die paal zit geluk heeft, waarom dat die zo hoog zit? Leg dat nou eens in blokletters aan ons uit. Dat ben ik nou niet nieuwsgierig. Of in je taal. Ja. Je bent taal. Oh mijn god, die internaat van nou. Scary nu. En nee, kijk, ik bijvoorbeeld, ik heb de eer om maandag plaats te nemen vanaf zes uur s avonds. Ja. Tot 12 uur. Nou, dat is een gedeelte in het licht. Een uur of, nou, het zal het wezen... kwart voor neer, neer uur. Dan zit ik ook in het donker. Mm -hmm. Het weer is, uh, is redelijk, heb ik dan gezien. Uh, als ik geluk heb... en dan kom ik op een stukje geluk... dan heb ik een schitterende zonsondergang. Oké. Okay. Die maak ik mee vanaf een punt... Ja. van het strand... Ja. waar niemand zit. Alleen ik. Ja. Nou, dus op. jij hebt de camera mee? Ik heb, ik heb het... Ja, de, ik mag het eigenlijk niet zeggen... maar ik heb de aanhanger van de NOS... Ja. Ja, die heb ik, heb ik onder de paal staan. Centraalverbinding, mm -hmm. Hilversum, enzovoort, enzovoort. Maar even serieus, Willem, want, het, want het feit dat jij daar gaat zitten... dat doe je ook niet voor niks, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Dat maar, betekent dat jij ook tegen die, die, die windmolens bent. Nee, dat nee, wil ik even duidelijk zijn. Ik ben niet tegen de windmolens. Ik nee, maar wel de locatie tegen, waar ze komen. De locatie, komen. Zicht. Ja. de locatie, hè. Want uh, die massen die, uh, die zijn aanzienlijk groot als die er nou staan. Mm -hmm. uh, als die op dezelfde afstand komen als, als uh, de masten waar we nu al tegenaan kijken. Ja. Wat, wat al in de volksmond hier... de uh, red light district wordt genoemd. Want dat is s avonds, uh, zijn het is s'avonds... zijn net de wallen op zee. Ja. Dat hebben die rode lampjes aan en uit. Um, oh ja, dat is natuurlijk vanwege de vliegtuigen of zo. Dat, uh... Ja, en de schepen en, ja. en de ja. zeehonden natuurlijk. Mm -hmm. Ze zitten niet tegenaan zwemmen. Ja. <lacht> maar en die zitten tegenwoordig in uh, Utrecht? Ja, die zitten ze ook. Maar uh, wat, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind... is dat die dingen dus uh, gewoon op plek komen te staan... Ja. Die niet direct in het zicht zijn. Ik bedoel, je, je kan rustig een windmolen er neerzetten die het, uh, hetzelfde doel dient. Alleen, uh, ja, zet ze ergens anders neer. Zet, en, ja, zet ze op een locatie dat, ze, dat, ze, uh, ja, dat het acceptabel is. Zeg. Wat acceptabel is. En, en, en daar hebben ze dan het... Uh, uh, ja, kamp laat ons zitten. Op Facebook hebben ze daarvoor opgezet. En uh, ik vind gewoon iedereen die in Zandvoort... en ook omgevingen Facebook heeft... die moet zich daar gewoon bij aansluiten. Gewoon een petitie tekenen van... Uh, van dit kan gewoon niet, want... Uh, het, het, het meest schijnende wat ik heb gehoord van iemand... die zei tegen mij, van als ik nu over de zee kijk... heb ik het gevoel alsof ik aan het IJsselmeer loop. Oh, ja. Ee, want het, het ja, stukje horizonvervaring... het, het, het, is is ja. het een stukje horizonvervaring wat je hebt. Ja. Hé Willem, enke, uh, terwijl jij ons aan het, uitle aan het uitleggen be uh, bent... Ja. hoe jij daar tegenaan kijkt, tegen al die windmolens... kijk ik hier even op Facebook... want onze collega Dolly Tempierik, want die gaat ook plaatsnemen op die paal... Die is op, op het is er een berichtje uit, uh, aan het schrijven. Uh, nummer 19. Uh, is dat die andere strandend. Dus tussen, tussen Talassa en nummer 19. Ja, maar dat is de vraag aan Dolly. Dit is trouwens wel een leuke vraag voor de prijsvraag van uh, deze week. Je hebt Talassa en hoe heet die andere? En als je dan weet dat het de Horizon is, dan heb je een prijs gewonnen. Ah, Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar er wordt, zand, er wordt nu weer zand aangevoerd, uh, lees ik van Dolly. Uh, ja, want dat gaat hard natuurlijk, hè? want de paal die staat natuurlijk eigenlijk in het water, hè? Zo, ja. zo moet je het zien eigenlijk, want het is een ja, eb en vloed. Um, nee, dat is mijn programma, dan moet je er buiten laten Nou, want heel de natuur kan die vechten, Zet je, je mij ook weer voor paal? <laughs> Hands-off, uh, ja. programma van uh, Cheryl. Want uh, ik, ik heb dan uh, bijvoorbeeld uh, de pech uh, dat ik uh, dus met hoogwater opstap en hoogwater weer afstap. Ja. Dus, uh, nou, maar eens even kijken hoe we dat gaan ja, maar doen. Maar jouw broek is ook tekort, dan heb je ook hoogwater, hè? Ja, nee, maar dat is, is, is, is, is gewoon... Dat is, is de traditionele kleding die ze bij ons dragen. Oh, dat is traditioneel? Dat is traditioneel, oh, dat kleder, okay, kleder, okay, okay. kleder, is klederdracht. Eens even kijken hoor. Uh, hey, misschien dat je geluk hebt uh, dat dat bootje van die uh, Jehovah voorbij komt... die je naar uh, toe uh, uh, kan brengen. Do Dolly schrijft hier trouwens dat een hoop van het zand... bij die palen weer was weggespoeld. Yeah. Er is weer nieuw zand aangevoerd. Uh, maar ze en, niet... en ze schrijft ook dat het niet echt comfortabel is om erop te zitten... Dus alleen een... Uh, even kijken wat ik nog meer lees. Uh, alleen een stoel. En een play. Om, uh, om te kunnen Playten. plassen ja. natuurlijk. Dus je kunt er met z'n tweeën in zitten eigenlijk. Ja dat kan, dat kan ook. ja, dat kan ook. Maar ik heb even gekeken. Nee, nee, weet, maar het is, niet, het is niet een luxe situatie. Dat bedoel ik hoor je te zeggen. Een lichte ontbering ja. mag er ook wel, uh, wel zijn. Ik bedoel, er hoeft geen, geen bank te staan. Van zie van de sofa's. Nee, het is wel even een stukje ontbering. Maar je weet waar, waar je het voor doet. En, ik vind het gewoon met mij, denk ik, iedereen die op die paal zit... die, ja, die, die vinden ik gewoon heel erg belangrijk. Mm -hmm. uh, en het is een prachtige ervaring. Nou, Dat hoorde ik tenminste ook diegene die er nu zat uh, tijdens de uitzending ja. vertellen. Ja. Maar ik, uh, ik pik het niet langer, want de luisteraars beginnen te ageren. We willen muziek horen, zeggen ze. Dus ik ook mijn moeder erbij. Mama! Mama! Come and see what you have done, Mama. Dave Barry, we kennen hem nog wel. Die kwam zo op het toneel. Dan kwam hij achter het gordijn vandaan. Zag je zo zo'n paar handjes erachter vandaan komen. En dan zong hij dat strange effect. Met een De... zakdoekje, hè? Zo ja, ook. Ja. Ja, ja, ja. Oh, weet je, dat was toch ook van hem? Ah got the time by the tail. In nee, dat was voor He? mijn tijd. Nee. Dat was, voor... Was, dat, was dat niet uh, ook Dave? Nee, joh. Barry? Volgens nee, volgens mij niet. Nee, strange Effect, you nee, got got strange, strange Effect. Ja, luister, we hebben een live band in de studio op het moment. And I like it. <laughs> <laughs> uh, en, en, en natuurlijk Mama. Nou, dat heb ik, heb ik zojuist heb ik dat gedraaid. Uh, wat wil ik nou ook weer vertellen? He? Nou, Misschien, uh, jij het over dat zand, uh, waarom het wegspoelde. Ja. Ja. ja, leg eens uit, Willem, waarom het, dat was scharrelzand volgens ja, jou. Ja, ik heb het even opgezocht en de reden dat het uh, eerder wegspoelt... als dat eigenlijk de bedoeling was... Dat, uh, ze hebben een, de gemeente uh, heeft verkeerd zand in gekocht. Mm -hmm. En uh, dit blijkt te gaan om uh, Zuid-Siberisch scharrelzand. O, ook nog Zuid-Siberisch? Ja, ja o, dat, dat is dubbelop. Dat, dat, dat rolt alle kanten op natuurlijk, het ligt niet stil. <laughs> het ligt niet stil en uh, ja, daar komt dat door eigenlijk. Zeg maar, als jij nou op die paal gaat zitten. Ja. Do, dat doe je alleen, dat weet je zeker. Dat ja, niet, dat, ja, ja, ja. Want ik zag op de, op de website. Uh, zag ik vanavond. Uh, nogal wat aardige dames uh, voorbij komen, Bruist. Ja, dat. Ja, uh, weet je, ik zou eigenlijk moeten zeggen. Ik niet meer hetzelfde zeggen. Ja, nou. Zie het dan, Bruist. Het ja. Willem Bruist. Straks vandaag 12 uur midden na. En het wordt op het 7 uur, mensen. Lekker wakker bleven, man. Ja man. <lacht> ja, dat is, dat is, dat is te gek voor woorden. En en weet je, ik kan me zeggen van ja, internet te beluisteren. Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie in het buitenland. Tijdens ja, zvwzfmlichtentreepje live.nl. Veralt altijd licht natuurlijk. Ja, internet, fm106.9 of de kabel, <lacht> fm104.5. Maar als je een recht staat dan. Anders zit je zo in Paramaribo. <lacht> Ja. En, en ook meteen de jaarwisseling vanavond. Luisteraars om een uur of zes morgenochtend gaan we de jaarwisseling vieren met Willem Bruist. <lacht> ja, zeker, we, zeker. Niet veel uh, vuurwerk afteken. Ja, dat gaat wel goed komen. Het gaat, helemaal gaat helemaal heel goed goed gezellig komen. worden, weet je. Wat, wat, wat voor, wat voor reggae muziek ga je allereerst voor ons draaien, Willem? Nou, wat, ga jij meteen met Bob Marley aan de gang? Ik, of, weet, het niet. ik, ik weet het niet. Ik ben, uh, uh, ik, ik ben of, straks gewoon, uh, ik zit hem als man achter de schermen, zeg maar achter de schermen, wat? Ik laat, hem, ik laat die beste man, uh, die meneer Jables... die laat ik gewoon, uh, gewoon draaien zoals hij altijd doet. En, uh, en eet je vanavond nog oliebara staakt of ook nog bitterballen? Nee, nee ja, ik heb, vanmiddag heb ik geprobeerd bitterballen, dat is nieuw. Ja. Ongepaneerd, maar ik zal je vertellen, dat is geen eten. <lacht> wat een smeerbende krijg je ervan, zeg. Ja, dan heb je alleen maar groen, natuurlijk. <lacht> oh, oh, dat, oh, dat was, <lacht> was dat het probleem? Uh, ik heb vanmiddag Sylvia's moeder nog even gebeld. Oh, van dokter Hoek? Ja, Ken ik heb een ruzie met dokter Hoek. En wat zei ze? Ja, ik slaap de hoek. <laughs> ze zit op de hoek, denk ik hoor. Paal zitten. Sylvia's mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone.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 Send more for the next three minutes, please. Tell her goodbye, Sylvia's de Dr. Hook en de Medicine Show was dat. Voor mensen die dat uh, uh, niet kennen. Het dateert zo een beetje uit de jaren 80, denk ik. Hè? 70, ah, 70. Eerder. Ja, Eerder. in de 70 jaren. Ja. 70 ja. ja, ja, ja, ja, ja. Herstel luisteraar. Oh, wacht even. <laughs> er wordt nou iets in mijn koptelefoon oh, geluisterd. De... 1870. <laughs> 1870. <laughs> 1870. Nee, 1870. Uh, uh, dat was een biertje vroeger. Voor Christus. Ja. <laughs> Ook nog. Uh, nee, Dokter Hoek, ja, de jaren zeventig. Ja, ja, lekkere muziek, hoor. Vind ik zelf. Um, Gilbert O'Sullivan. Zullen we die eens draaien? Leuk. Welke? Claire? Claire. Claire. Claire. Claire. Ja. Ja. Dat is een mooi liedje. Ja. Dan kan iedereen naar fluiten. Ja.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 Claire Was die, was die, uh, uh, ik, jouw, uh, ik hoorde dat jij daar speciale herinnering aan hebt. Althans, uh, vanwege je ouders. Hoor, ja, ja uh, vader mijn, vaard, was... mijn vader vond dit een uh, prachtig mooi nummer. En dan het, uh, weet je wel, uh, Hield hij überhaupt een... van, van popmuziek? Wow, ja, dat waren wel uh, nummers. Uh, I Can Stand The Rain bijvoorbeeld. Uh, dat uh, vond hij ook een prachtig nummer. Oh, van Tina Turner? Nee, nee. Uh, ja, I Can Stand The Rain. rain. My wind. Nee, um, uh, Sheila, Sheila B. Oh, nou, daar gaan we ook even op zoeken. Daar kan, kan dat kunnen we ook nog even draaien zo. Want uh, ik bedoel, we hebben nog eventjes... Ik ga eerst nog eventjes uh, een mooi nummer draaien van uh, Gloria Estefan, Want uh, ja, uh, we kunnen het ontkennen, maar here we are... van ook nog weinig honden. Ja, maar ze treedt volgens mij nog wel op. Wel in, uh, dacht ik, in Las Vegas. In Las Vegas. Yes. yes. Komt het nou binnen, jongen? Ja, man! Ja, luisteraars, ja Mensen die een webcam... Ja, Willem kennen. was even weg. Die, uh, want ik had gehoord dat hij net... Uh, dat die, uh, mensen even die naar het station uh, moesten om uh, zijn gast op te halen. Willem, kom eens even in beeld, jongen. Even voor de webcam, want uh, dat moeten de mensen thuis natuurlijk even zien. Want dat is gewoon... Uh, Komt hier gewoon Bob Marley binnen, is ongelooflijk. Een reïncarnatie. De reïncarnatie. Hij gaat straks luisteren. Vijf minuten hebben nog te gaan, komt het nieuws voorbij. Dan gaat het allemaal gebeuren hier bij ZVM Zandvoort. Want daar kunt u genieten van de heerlijkste reggae muziek. Uh, we gaan even nog Eruption draaien. Doe ik voor Orno Speciaal. Want ja, ik zei net uh, Sheila B. Maar die had ook een iets, uh, Maar dat was gewoon naam uh, Singing in the Rain. Ja, precies. Uh, en dit is I Can't toen, Stand uh, the Rain. Yeah. Ook bekend overigens door Tina Turner. Turner yeah, maar yeah. dit is dan Eruption. Eruption. I can't stand the rain. Een beetje up-tempo maar ik ga u gewoon een beetje vast voorbereiden... vast warm maken voor het reggae-geweld... Uh, uh, wat zo dadelijk gaat losbarsten hier tot zeven uur morgenochtend. Dus gewoon lekker opblijven, lekker blijven luisteren naar zien en Zandvoort natuurlijk, hè. Kijk op mijn klokje. Klokje van gehoorzaamheid. Ik moet eventjes door het nummer heen kletsen. Want ja, ik moet toch het programma even afkondigen. Uh, zodat ik mijn collega Willem Bruist. Ik zei het al. Ik heb het honderd keer gezegd. 101 en ene keer ik kan er ook nog voorbij. We gaan straks genieten van reggae muziek. En Willem, ik zie ja, ook allemaal hondjes ineens binnen komen lopen. Ja, Willem is, Willem is naar huis. Willem is naar huis. En die heeft gewoon uh, Pieter Tors hierheen gestuurd. Ze hebben getors van wie die uitzending gaat doen. En uh, Pieter Tors is het geworden. Dus, uh, hij staat achter me. Een, wereldbe een, wereld, kijk, een wereldberoemde man. Ja. Uh, maar u gaat genieten vanavond, dat kan ik u verzekeren. Dus blijf, uh, blijf luisteren naar Zierven Zandvoort. Wij gaan eruit, Onno. Uh, ja. uh, uh, jij ook bedankt voor je komst naar de show. Graag gedaan. Uh, ja, was weer gezellig. Uh, uh, ja, zeker. We, we, we hebben weer even lekker gelachen. En we hebben wat mooie muziek genoten. U, u thuis ook. Maar moppen hopper, getrapt. Ja, maar moppen getrapt ook. Dat moet ook kunnen. Ja. Tussen hebben vloed, was dit bij Zierven Zandvoort Live. En ik ben er, uh, even denken, uh, maandag weer. Tussen de klok van 12 uur s ochtends en twee uh, uur s middags met Zandvoort Lunst. Tot maandag, een heel fijn weekend natuurlijk. En uh, kom af en toe eventjes op het, uh, op het strand kijken, bij het paal zitten. Want dat is, uh, ja, voor de mensen die daar uh, plaatsnemen en uh, voor u in de weer gaan... om te voorkomen dat al die, uh, die windmolens daar uh, vlak bij de kust komen... Uh, is het een hart onder de riem. Nou, met een stukje face warning. Ik heb nog een half minuutje en gaan we eruit. me me At least I know that I can count on you. A step ahead, I step behind the things I feel I've grown.